Marktplaats en Vinted zijn niet bang dat mensen die tweedehand spullen verkopen controle krijgen van de Belastingdienst. Vanaf komende woensdag zijn digitale platforms verplicht om verkoopgegevens aan de fiscus door te geven. Wie jaarlijks 30 artikelen verkoopt of meer dan 2000 euro verdient moet mogelijk inkomstenbelasting betalen. Gebruikers van Marktplaats en Vinted maken zich daar zorgen over. Maar de bedrijven denken niet dat voor gewone gebruikers veel verandert.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 De Japanse politie denkt na een halve eeuw... een van de meest gezochte terroristen van het land te hebben gevonden. De extreem is Satoshi Kirishima wordt verantwoordelijk gehouden... voor een reeks dodelijke bomaanslagen in de jaren 70. Hij is opgepakt in een ziekenhuis bij Tokio. Zijn identiteit moet officieel nog worden vastgesteld. Het weer droog met zon en sluierwolken. Het wordt een graad of zeven. Ook morgen de hele dag droog. En met 8 tot 12 graden is het morgen vrij zacht.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 Hallo. Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal, liet nooit zo achter mijn gevoel aan lopen. We stonden al genoeg, je had me bij al. Ja, ik zag je staan en ik dacht: Hallo. Je kwam dichterbij en je zei: Hallo. hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste. Hallo. Ja, zegt hallo, Jij hallo.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 Je had maar bij, hallo. Ik zag je staan en ik dacht: Hallo. Je kwam dichterbij en je zei: Hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste: Hallo. Toen jij zei: Hallo, hallo.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 Van 10 tot 12, actualiteitenprogramma. Uh, wij gaan presenteren uh, samen met uh, uh, Ger Loogman en uh, mijn naam is Hans Botman. En we zitten live hier in En we in, zitten live Rabel. bij uh, Rabbel. Uh, Helemaal gezellig. Als je uh, zin hebt kan je altijd langskomen. Altijd langskomen, voor een, voor zeker. Voor een kopje koffie. Ja, ja. En, uh, heel gaan, gezellig. We, ja, we gaan er een mooie uitzending van maken. Het wordt een mooie week ook trouwens. Het hè? wordt een mooie week, Hans. Want, want uh, er zijn, staan belangrijke dingen op stapel. Er staan belangrijke dingen op stapel. Uh, noem er eens één. Een. Uh, ik ga uh, donderdag naar Thailand. Oh, dat is uh, sowieso <laughs> belangrijk.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 Weken, maanden zeg maar, gaat organiseren. Carina Vere is het tweede onderwerp, die heeft gesproken met mensen van de Lightwalk. De, het, het grote evenement ook waar we zo'n 5000 mensen mee gaan doen in februari, daar hoorden we alles over. En Mart Riepma die komt vertellen over de Nationale Voorleesdagen. en hij is verbonden aan de bibliotheek. En in het tweede uur gaan we praten met.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 Gorge, Martinez, Galan nog langs. Wie kent hem niet? Kent hem niet? En in, uh, direct naar het nieuws van 11 nog even aankondigen uh, Jelmer Koper, uh, onze politiek verslaggever ja. van de Zandvoortse krant. Die gaan, uh, gaat even in op de zaken die er gespeeld hebben in, uh, de, uh, in deze maand. Afgelopen maand. Afgel oh nee, deze maand. Nou, deze maand deze nog. nog. Uh, Oké, okay. Maarten Koper en Robin Hommel allebei hartelijk welkom hartelijk van welkom. De Rotary Zandvoort. Uh, nou, jullie hebben het hartstikke druk geloof ik, uh, of niet? Met ja, allerlei uh, de komende, grote zaken. De komende twee maanden zijn heel druk uh, ja, ja, voor ons. Ja, ja. Het grootste uh, evenement is waarschijnlijk toch dus de circuit Qua aantallen, wel. Ja, ja, ja, ja. Zeker. Vorig jaar 14.000 mensen meegedaan. Uh, Dit ja. jaar weer? Uh, ik denk het wordt elk jaar meer. Dus ja? we gaan uit van 14.500. Okay, en welke datum is het? Het, uh, het, de VIP-loop is zondag 24 maart. 24 maart, maart inderdaad. 24 maart. Ja. Ja, en je kunt okay. inschrijven tot 10 maart of zo, zoiets. Uh, ja, Je kunt inschrijven tot 10 maart. Okay. Uh, wij organiseren de VIP-loop daarin. Ja? Ja. Uh, dat betekent uh, dat je in een hele mooie ruimte kunt omkleden. Dat is heel belangrijk, want het is vaak heel koud op, ja. de, uh, op die dag. En dat is boven in de VIP-loontjes? Ja, dat is boven in de vip lounge ja, ah, ja. En je loopt voorop. En dat is heel belangrijk, want dan, uh, dan, je. dan loom je. Juist <laughs> nou, het gaat allemaal op tijd. Maar belangrijk is dat dan het strand nog vlak is. Oh ja. ja. ja. ja. ja. Je kunt het hoeft voorstellen niet dat er 5.000 ja, ja. man overgelopen hebben. Dan is het zand. En gaan we, weer, ja. gaan we ook weer spinnen bij Nuf? Ja, dat denk nou, ik die, die rond evenementen. Ik weet, dat, daar dat gaan mee. wij niet mee. Nee, nee, nee, nee okay. maar dat is elk jaar nog geweest. Hè. Ja, zeker. Ik ja. doe elk jaar mee.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 Uh, niet dat ik weet. Nee, nee, nee, nee oké. Okay. Nee, nee, nee. ah. nee. En dan heb je ook nee, nog op, dus in dezelfde weekend de omloop van, van Zandvoort hè, dat is met de fiets. Ja, ja. Uh, dat gaat buiten jullie om, gaat niet? Ja, de oh, Champion organiseert het allemaal. Okay. Wat wij het op een gegeven moment deden was de parkeerterreinen uh -huh. beheren. En ja. daar de parkeergelden binnenhalen. Uh, dat is nu ook weer veranderd en dat doet het circuit zelf. Uh -huh. En wat wij doen, dat uh, is dus de, de VIP-run. Ja. En ter compensatie dat we niet meer die parkeertreinen hebben, hebben we nu van het circuit, eh, krijgen we drie dagdelen per jaar, krijgen we het circuit en kunnen we daarmee doen wat we willen. Oké, okay, oh, dat is wel mooi. En dan kom ja. je uit bij een andere volgende, evenement, ja. de, de ja, circuit, circuit experience. experience. Ja, ja. Wat uh, op 18, uh, 18 februari plaatsvindt. Ja, okay. Vertel uh, daar eens wat over, wat, wat gebeurt er dan? Uh, dan, nou vertel jij maar Robin, jij ja. bent er beter in thuis dan ik denk ik. <laughs>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 En ze kijken vervolgens naar de snelheidsmeter ja. uh, okay. en dan zijn ze bij de Tarzanbocht voordat ze het Vrede weten dat dan reizen ze de ja. grindbak in. Ja, ja, ja. Dat ja, is ja, ja. ja. ja. ja. <laughs> dus een heel belangrijk. je kunt je daar nog steeds voor opgeven. Er zijn okay. nog steeds plaatsen. Hoe je hoeft je... helemaal geen ervaring te hebben. Je hoeft geen, geen ervaring te nou, hebben. Wel, uiteraard een Ja, dat, ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, jongen, je krijgt ook eerst instructie. Ja? Voordat je gaat rijden. Ja, ja, ja. Okay. hoe je de bochten moet nemen. En, uh, exact. Ja. Van buiten naar binnen en uh, noem maar op. Exact. Uh, en, ja. Nee, nee, nee, nee. ja, je had het over een goed doel. Wat, wat, het, Villa Joep is dat weer het? Uh, Villa Joep, ja, dat is een fonds ja. tegen neuroblastoom kinderkanker. Ja, ja. ja. Uh, dat is een vorm van kanker van het, van het zenuwstelsel. Oké. Okay. En dat is echt zo'n uh, vorm ook die, die weinig voorkomt. Vandaar dat er bijna geen onderzoek naar nee, gedaan wordt. Ja, ja, dus er wordt al jarenlang uh, door de Villa Joep voor de gelden ja. ingezameld ja. om die onderzoek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 Nou ja, met 13.000, 14 14.000 man ja, is dat wel een iets hele lacht, mooie, ja. Ja, ja, mooie opbrengst. En alles gaat naar op. Daar zijn ze wel blij mee waarschijnlijk. Bij, ja. Bijna alle, wij houden altijd nog een de, ja, deel de, de, ja. voor de lokale doelen. Oh, dat ook nog. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja.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 Experience.nl. Okay. Hoeveel mensen verwachten jullie bij die uh, experience? Uh, nou, we hebben maximaal plek voor zo'n 50 mensen. Okay. Ja. Dus vol is vol. We zitten ongeveer op de helft op dit moment. Oh, okay. Okay. En gaat ja. het goed? Ja, dat gaat heel goed. Dat gaat goed. Ja. Ja. Mensen ja, vinden het ja, ja. mooi, hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja, we ja hebben het is natuurlijk heel apart om zelf te kunnen rijden op het circuit. Ja. We en, hebben vorig jaar dit voor het eerst gedaan en mensen waren zeer enthousiast. Ja, voorstellen je ja. ja. ja. ja. Dan heb je ook nog een, uh, ik wil niet zeggen evenement. Maar ja, dat, nee, de, de tulbanden Ja, die is ontstaan in de, de coronatijd. Uh -huh. Om, ja, toen alles lag stil. Dus ja. Ook uh, het genereren van gelden voor ons lag ja. stil. Ja. En toen uh, kwamen er een aantal dames met het idee: uh, van ja, we kunnen tulbanden gaan, ja. uh, gaan bakken. Zo voor de Pasen en die gaan verkopen. Dan halen we nog iets binnen. Ja. Het is vooral net van de Spiegel die daar de leiding van heeft. Mm -hmm. En dat doen we nu voor de derde of de vierde keer, denk ik. Het is nu de derde keer. Oh, de derde ja. keer, ja. Ik heb twee keer meegedaan. Ik heb twee ja, keer de ja. tulband. Ja, ja. Oh, dank, dankjewel. Ja, dank je wel. Die heeft hier een tijdje tegen bij mij in de keuken gestaan. Dus, op, op een gegeven moment wordt hij hart. Ja, dus uh, is. ze zijn heerlijk. Ja, ja Jeanette die, uh, die bakt samen met nog een paar die tulbanden. Ja. En de andere leden, zoals wij, weer gaan het versieren. En de, ja, de, ja. je kunt hem ophalen bij wij naar zee. hè. He. dat ja, heb ja, ik ja. Het twee keer gedaan. Ja. Ja. En wat ja. ook vermeld moet is natuurlijk dat de ingrediënten gratis ter beschikking gesteld worden door Albert Heijn. Ze okay. nou, liggen ja. niet op de kleintjes daar. Nee, dat is heel goed, ja. <laughs> ja. ja. En, en vorig jaar hadden we een record van 200 tulbanden. Dat Echt? Ja. Zo? Ja. Ja. Zo. Dat is, en die zijn 10 weer op een stuk of zo? 12,50 12, ja. Ja. ja. Dat maar was, was ook behoorlijk een aanbak, hoor. Ook, ook weer een bak. Ja. <laughs> ja, bak jij ze zelf ook? Ik heb uh, ze nou, nou, ik, ik, ik heb meegeholpen met versieren en met inpakken. Ik laat het bakken aan iemand anders over. Oh, even over de Rotary. Hoe lang bestaat nou, maar het al? Nog even ja? het laatste aanvulling. De, uh, wat we hiermee binnenhalen. Ja? die gelden. Die worden gebruikt om uh, kinderen in ja. Zandvoort. Van uh, ja, ouders die het niet zo breed hebben. Om die een leuke dag oh, te goed. bezorgen. Oh, wat goed. In een pretpark. is leuk. Dus wel allemaal mooi. een tulband kopen. Ja. ja, ja zeker. Ja, ja. En hoe, hoe, hoe kom ik eraan? Ja, hoe kun je aanmelden? Hou het Zandvoortse Courant in de gaten. Daar ja? staat uh -huh. altijd in, uh, er komt altijd een artikel in. En daar staat in waar ze besteld kunnen worden. En inderdaad ophalen voor de Pasen bij Wijn aan Zee. Maar je kon ze niet via internet bestellen al? Daar zijn we wel mee bezig. Oké, maar goed, houden ze wel in de gaten. Nou, jij hè, Ja, over de Rotary. Hoe lang bestaat het al in Zandvoort? Wij bestaan ongeveer 35, 36 jaar. En wat is de Rotary precies?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 Nou, dat is toch allemaal niet slecht. Want jullie, uh, jullie organiseren ook nog allerlei <laughs> dingen eromheen. Hè? Want uh, uh, Pieter Waterdrinken zou misschien langskomen. Ik weet het dus ja, nog gelukkig. Ja, daar heb ik is, allemaal maar... eens over gesproken. Ja, hadden goed. jullie hem hier, die, die zouden we graag een hele ja. spreker ja, willen ja, hebben. Ja. Ja, ja. Ja. Dus dat, we, dat soort avonden of middagen, dat organiseren jullie ook? Ja, we komen we, we wekelijks bij elkaar. Oh, ja. uh, wekelijks zelfs. Ja, ja. Zo. En elke week, elke week staat er iets op programma. En ja, ja. Dat kunnen interne sprekers zijn uit de club die wat vertellen. Of extern. Of hebben we vergaderingen over de zaken die we doen.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 Ja, oh, sorry. Ja, uh, hoe hoe, hoe ken lang ja. kennen we al, elkaar, Hans? Ja, ja, ja, ja, Heel lang, heel lang. Maar, maar uh, zijn, we zijn altijd op zoek naar actieve ja. leden. Ja. die ja. wat ja. voor de ja. samenleving in Zandvoort willen. Ja. Ja. Trouwens, onze bestuurvoorzitter. die is ook. Uh, en Maureen. En onze ja, vliegende ja. verslaggever. Carine Veren. Een ook, ook. Ja, ja Carina ook. Ja, ja leuk. Na ja, Carina ja. verder ja. toch niks te doen. Laat dus dit er ook bij pakken. Ja, ja, ja. Want wij hebben wel. we organiseren heel veel. We hebben het gehad over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 Dat we ook evenementen hebben waarbij je gewoon met je handen ja, ja, ja, iets ja, ja. doet. Ja, ja. dat dus is zand voor het aard natuurlijk. En ja, en, ja. Uiteraard. ja. Uh, Daarnaast hebben we altijd een beach clean-up. Dat we eens per jaar oh, ja. ook, uh, ja. het strand opgaan om plastic op te ruimen. Mm. Oh, okay. ja, we hebben ja, dus we een, de, de voedselbank uh, geholpen om... Uh, Goed hoor. bij Albert Heijn in de hal te staan om ja. uh, boodschappen binnen nou, te krijgen. Ja, Goede ja. zaak allemaal ja. Ja. Nog even terug naar die circuitrun, naar die, uh, want ik uh, zag ook het programma uh, en kinderen doen ook mee. Het is voor uh, de Picnic Kids circuitrun over 900 meter. Mm -hmm. De Picnic Kids circuitrun over, over, van 7 tot 9 en van 4 tot 6. Uh, dat is natuurlijk wel heel leuk, dat die kinderen ook uh, mee kunnen doen. He, daar. Zeker, ja, Zeker, dat is heel, uh, dat is heel fijn. Um... Maar als die kinderen nou dat gedaan hebben en die ouders willen gaan lopen, dan worden ze opgevangen of zo? Of dat, zo werkt het niet. Ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dan nou, nou, moeten moet eigenlijk meerdere familieleden ja, mee dan moeten die kinderen een Als je het over de VIP's hebt, hè, ja. de, de, be, bekende mensen, welke, wie, wie, aan wie moeten we dan denken? Nou, zou, jij, ja, ook, zou jij ook kunnen zijn. Maar ja. ja, ik ben niet zo VIP ja. nog hoor. Ja. Nee. Nou, in, in het verleden liep uh, de, de wethouder uh, Bluis, die loopt meestal wel mee. Oh, uh, ja? uh, Ik heb Tom ja. Coronel eens gezien. Dat zou kunnen, ja. ja, ja en de ja. directeur van SBS die ja. loopt meestal ja. mee. Ja. Nou, het is ja. niet zo dat we nou, Corrie Veeën uh, nee, nee. uit Nederland uh, uh. Kunnen, kunnen noemen die eraan meedoen. Oké, okay. nee, nee, is nee. niet ja. dat je René Vroger... Uh, nee, nee, nee. Het, is, het is meer dat als jij je opgeeft, dat, je een, dat jij ook een VIP-behandeling krijgt. Jij bent de vip Ja, Ja, ja precies. VIP ja. Je, je wordt ontvangen met koffie en je kan een broodje eten en ook de afloop weer en je kan je daarom Kleden. Okay. Nou, wat ligt je, je zit geen. in het voorste startvak. Hartstikke ja. leuk voor je. Ik jou? heb een hele slechte meniscus. Oh. <laughs> <laughs> maar het belangrijkste... Juist daarom moet je in het voorste vak gaan staan. Ja. Ik, ik, ik fiets altijd mee bij Nuf. Ik ja spinnen oh je, je zit fiets, oh, okay. ja, ja, ja, ja. Ja. bij Marcel. Ja. Ja. Maar ze komen geen meter vooruit hoor, dat kan ik je melden. Nee, nee, nee. nee dat niet. Nee, maar ja, maar nee, je nee, hebt nee, natuurlijk nee. de 12 kilometer ja. en de Engelse mijlen van 16,1. Ja. Dat, dat doen toch, uh, zeg maar, bekende, of nou bekend in ieder geval, de betere lopers van, van Nederland. En soms België. Zeker, en, uh, en het is ja. best een zware loop omdat het over het strand ja, is. Ja, ja, ja. ja. ja doen vaak regelmatig mee.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 Dat ja, is een organisatie die allerlei uh, evenementen organiseert. Met name op loop, uh, loopgebieden. Lopen ja, en fietsen. Niet alleen in Zandvoort. Nee, nee Zandvoort. niet alleen in Zandvoort. Nee, de Amsterdam ja. Damloop, Dat okay, organiseren ze ja. ja, ja, ja. ja. ook. Amsterdam Marathon. Zij ja. Een enorm groot bureau geworden. Ja, ja enorm ja, ja, ja. Maar ja, dat geld wat zij binnenkrijgen, dat gaat niet naar het goede doel. Is nee. Dat, nee, nee. nee. Ja. Ja. Zij zijn dan zelf het goede doel. Schande. Je kan dus als je je inschrijft gewoon bij Le <laughs> Champion, dan kun je wel een extra donatie doen. Ja, ja, ja. Maar ja. ja. dus goed, uh, als bij uh, jullie uh, uh, aanmeldt en nogmaals, hoe kun je dat doen? Via... Uh, ga naar rotary.nl slash zandvoort. Ja, daar, vul het contactformulier ja. in en dan nemen wij contact met je op. En okay. dan weet je dat het geld naar het goede doel gaat. Ja, dat ja. is wel een goede, goede opmerking. Want ja, uh, doen er veel zandvoorters aan mee, zoals jullie weten? Ja, altijd. Ja, wel, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dat is wel leuk, ja. maar ja, ik uh, woon in de Halterstraat en ik zie dan die eerste lopers uh, langskomen van de, van, uh, jij, van de run. Jij, jij staat nee, gewoon maar, in je keuken. Nee, maar die, uh, die, die, ja, maar die gaan, gaan als een speer zeg en dan ja. zie je later, maar ja. nou, dat zie je ook wel, al die mensen die ja. half, half half kreuken ja, dat op, wel heel door die, die halterstraat ja. gaan en aangemoedigd worden en ja. te zwaaien en doen en de muziek erbij. Het is wel een heel leuk evenement. Het is evenement. een uniek evenement. Ja, Eerst ja. loop je ja. rond op het circuit, ja. Ja. Ja. dan ga je het strand op ja. en dan kom je terug door het dorp heen. En ja, dan is dat laatste stuk vanaf strijden richting, ja, dat is het moeilijkste stuk natuurlijk. Ja, dat is wel ja. In het ja. dorp staan ja. de mensen die allemaal aan te moedigen, maar dan ja. wordt het wat stiller. Ja, dan wordt het niet stiller. Ja, ja, ja. Ja. Nou jongen, ik heb, uh, uh, mannen, ik heb uh, uh, verder eigenlijk bijna vragen. Hebben jullie nog iets dat je zegt van nou, ben je helemaal vergeten? Ik zou het heb niet je nu nog de kans? Nee, ik denk dat we alles uh, ja. gezegd en, en, hebben. En nogmaals, wat... als, als, uh, als mensen lid willen worden of een keer kennis willen maken met die club. Dus gewoon een keer naar de website gaan. en, ja. de... en even aanmelden. En, ja.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 Over 9 kilometer, hebben jullie niks mee te maken. Nee, daar hebben niks mee te oh, Oké, okay, okay. uh, Nou, Ik mag jullie hartelijk danken. Ik wens jullie een heel goed weekend. Uh, heel veel succes. Over. En jij mag raden, jij mag raden wel, uh, welke muziek we nu gaan draaien Maarten. Ja, dat, als ik bij de radio kom bij jullie. Ja. Het is al jarenlang de voorwaarde dat uh, Bruce Springsteen gaat. Nou, draaien. Ja. Dan, gaan, dan gaan we dat doen. En en en, uh, dat, dat, dat vind jij ook niet erg. Dat jij, vind ik niet erg. Jij gaat ook naar zijn concerten. Ik ga ook naar zijn concerten. Ja, ja, ja. En in juni ook weer. Hè. We gaan luisteren naar Waiting on a Sunny Day van Bruce Springsteen. De boss. Heel ja. goed.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 Ja, sinds 1980. Oké. Okay. Ja. Toen was hij net begonnen, denk ik. Hè? Ja, Ongeveer? Nou, hij is een beetje in 75 ja. doorgebroken ja. met Born to Run. Oké. Okay. Ja. En in 1980, toen, toen overleden mijn ouders allebei. En mm -hmm. toen reed ik elke ochtend naar de praktijk toe, naar mijn werk. Mm -hmm. En hoorde ik het nummer Point Blank, wat ik net oh, okay, uh, noemde. Yeah, yeah. Prachtig nummer, dat staat op de dubbele LP, de river. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat pakte me. Toen ja, was ik in de En toen ben ik die, die plaat gaan kopen. Ja. En toen ben ik, dat was ik verkocht, ja. Grappig. ja. Maar ja, je hebt ja. me ook veel in buitenland gezien. Ik ook in Berlijn. Ja, en, ja. Uh, ben ik ja. geweest? Parijs, uh, Bercy. Parijs ben ik geweest, ja. Barcelona. Ja, geweldig. New ja. York heb ik één keer gezien. In New York zelfs? Ja. Okay, ja. ja. Goed zeg. Uh, het was uh, een hele slechte plaats. Dat was jammer. Ja? Oh, jammer, ja. Was dat in het theater? Met, met die, met die... Nee, dat, nee, dat was ook niet te betalen. Nee, dat was ook niet te betalen. Klopt nee, dat <laughs> nee. klopt. de honderden, honderden dollars waren,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 uh, vorig ja. jaar of zo, anderhalf ja? nee, jaar geleden? Nee, het is, het is voor, de geweest, ja. okay. oh, voor de coronatijd geweest. Ook voor de coronatijd. Op uh, Broadway stond hij elke ja. avond solo. Hè? Klopt ja. Ja, solo, ja, ja. Dat is ja, ook prachtig ja. hoor, want we ja. hebben hem solo gezien hier in Carré en een keer in uh, Ahoy. Ah, joh, okay. heb ik hem ook gezien, ja. ja. Akoestisch. Akoestisch. Ja. ja, dat was mooi. Is ja. er eentje. Ja, Eens een eentje. Eentje. ja, met de gitaar en de gitarre, gitarre, piano, piano. Ja, ja, Geweldig, hè? Okay. Ja. Ja. Nou, we kunnen nog, denk ik, de, uh, tot tot, doorpraten, tot, hoor. Tot, uh, zeker tot 12 uur doorpraten. Ook. Ja, ja. <laughs> gaan, gaan we, dat we doen? niet doen, want oh. we hebben nog een paar andere gasten. Okay. <laughs> maar we gaan uh, naar een collega van jullie, naar Carina. Want uh, Carina is uh, bij de organisatie geweest van de Lightwalk. Die is op 17 februari. Dan hebben we weer, ook alweer duizenden inschrijvingen. En uh, we gaan horen hoe dat, uh, hoe dat allemaal gaat en wat er gaat gebeuren. Carina Veren over de Lightwalk.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 Wanneer start je altijd? Ja, we starten uh, ongeveer ruim een half jaar van tevoren. Uh, want ongeveer vier maanden van tevoren gaan de inschrijvingen open. Maar het is wel iets wat uh, eigenlijk het hele jaar door... Um de organisatie wel plaatsvindt. Dat heeft natuurlijk te maken met. Uh, ja, je wilt het evenement weer blijven vernieuwen. So, dus uh, je bent er eigenlijk het hele jaar wel uh, enigszins mee bezig. Maar het laatste half jaar ben je daar wat uh, intensiever mee bezig. Ja, want wat zijn de grote vernieuwingen dan dit jaar? Want het is de derde editie, toch? Dat klopt, ja. We hebben de eerste editie gehad, uh, nog net in 2020 voor corona.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 Uh, net als bij de Light Tour in, uh, in Amsterdam, ik denk dat sommige dingen wel terugkerend zijn. Ja, ja dat klopt. Ja. Die, dat is bijvoorbeeld um, de kunstenaar die de tunnel uitlicht van, van het circuit onder andere. Dat is wel een kunstenaar die uh, elk ja. jaar wel terug gaat zien. Uh, maar die uh, probeert wel ieder jaar een andere twist er aan te geven. Oh, wat leuk. Wat goed. Ja, um, en daarnaast proberen we ook um, lokale um, kunstenaars uh, betrokken um, te betrekken in het evenement...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 Ja, je zegt dat je niet meer wil praten. Maar... <laughs> je mag best even ja, wat zeggen, ja, hoor, natuurlijk. Ja. Nee, ik ben inderdaad teamwekker weg geweest. Ja. Lekker man. Heb je Sam voor gemist of niet?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 En wat doe je daar dan? Wat ik daar doe, ik doe daar de planning in het magazijn voor een windturbinepark voor Vestas. Oké. Voor het windpark Arcades Oost-Eins. Gaan we dat ook zien vanaf hier of niet? Nee, dat Het staat allemaal zo ver weg, Dat is niet te zien. Nou ja, je ziet hier vanuit de kust wel. In Duitsland is er een wet dat op het moment dat ze een windpark willen bouwen. Dan moet dat niet visueel zichtbaar zijn ja. van het strand. Ja, nou. maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Maar nee, dat geloof ik daar ook niet. Daar is ze ja. wel rekening mee. Okay. Omdat anders de, de, de, de bevolking is er dan tegen. Ja, nou ja, dat dus was hier in feite ook. Maar ze staan er nu wel, grote dingen. Nee, we kunnen er nog uren over praten, hoor. Maar bedankt dat je even, even wat <laughs> wilt vertellen. Nee, want we hebben ons laatste onderwerp voor het nieuws van 11 uur. Dat is Mart. En dat maar. is Mart Rietma van Verbonden aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Welkom Mart.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 Maar je krijgt dan ook nog eens een knuffeltje mee van august. Nou, en dat, eens, is een, dat is iemand die in het bandboek van het jaar 2024 zit. verrassing. Oh, okay. een verrassing. Ja, ja. Dus uh, dan zou ik zeker even naar de wiep gaan en lid worden. Maar kin kinderen kunnen dus gratis lid worden. Is dat voor één voor jaar of uh, voor een hele leven verder? Dan ben je, Tot je achttiende ben je sowieso gratis lid. Tot je e okay. ben je dan gratis ja. lid. Nou ja, dus, ja, dat is, uh, dat is mooi.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 Maar uh, nou ja, uh, het wordt wel steeds minder, ook al vanwege tijdsdruk. En, uh, uh, uh, je ziet het ook, er is laatst weer een onderzoek gekomen, dat, dat, dat er steeds uh, minder gelezen wordt in het algemeen. En het begint bij voorlezen. Ja, ja, inderdaad. En, en oh, ik, begrijp, ik begrijp dat er ook een, een, een, een boekstart is voor de allerkleinste. Ja, dat klopt. Uh, voor Wat de allerkleinste is er een boekstart.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 In 2022 of 2023? 2022. Nee, oh, in 2022 weet ik het niet. Ga je over horen. Maar ja, de rivier heeft een zinger. Van Delia Owens. Oh, ja. ja, Delia Owens. 29.000 keer, ja, inderdaad. Ja. Uh, Dit is ook trouwens het meest verkochte kinderboek. Ja. Nou, ik weet niet of het een kinderboek is, ja, waar, volgens mij nee, is het een... kreeg te zingen, dat is geen kinderboek. Nee, dat wou ik zeggen. zeggen. Het gaat dat over de moord voorzien. en uh, op. Ja. Oké, okay, nee. Nou, ja. Want de schrijfster, die Delia Owens, uh, die is bijna nog aangeklaagd. Hè. Want ze dachten dat zij zelf die moord had gepleegd die ze beschreven heeft in een boek. Maar goed, dat is nou, ja. even, even, even terzijde terzijde. Heb je hem gelezen ja, weet, trouwens weet of die... niet? Weet jullie wat er dan in 2023 opeens stond? Nee, zeker niet. Ga ik terug ook horen. Geen probleem. dat. was de Camino in de, in de meest uitgehouden boeken. Want die, cij, die cijfers die zijn ook weer net bekend. Ja, ja. En uh, Waar de rivier kreeg de zingen stond nog wel op nummer 2. Oké. Okay, ja. En wel, wel. wat is het meest uitge, uh, ver, ver, verkochte uh, uh, kinderboek in 2023? Uh, die heb ik zo niet liggen. Kijk, nee, daar nee. heb ik je.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 Uh, en dan help je dus uh, augustus naar de verrassing te gaan uit helpen Verrassing. En uh, ja, ik kan het zeker aanraden, want ik vind het zelf gewoon nog echt heel leuk om te doen laten oh, nou. staan als je dat als kind mag doen. En dus hier in de bibliotheek? Uh, hier in de bibliotheek? Ja, in nou. de bibliotheek, dus naast jullie. Ja. Uh, en dan is de vrijdag daarna is er nog de Peuterbieb en okay. dat, is, dat is eigenlijk altijd een feestje. Ja, ja, ja. Nou, helemaal top, Mart. We zijn er helemaal bij. Uh, bedankt voor je bijdrage en ik wens je nog een heel goed weekend, want we gaan uh, bijna afsluiten. Er komt nog een leuk muziekje. Uit, uh, uh, uit de computer. Ik weet niet wat we gaan draaien. Kun je iets zeggen Thomas? Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Altijd nou, Dat gaan we uh, afsluiten. Het eerste uur. Dat zien u straks terug. Give me, your, give me your, give me your, attention baby. I gotta tell you a little something about yourself. Your wanna fall is, ooh you a sexy lady. You walk around right here like you wanna be someone else. Oh, oh, oh, oh. I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, oh, oh. oh girl, I'm gonna show you when you're mine. Should be, be smiling, a girl like you should never